Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechters doen op 17 november uitspraak in de MH17-zaak. Het vliegtuig werd in 2014 uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven onder wie 196 Nederlanders. Het Openbaar Ministerie eiste eind voor het jaar levenslang tegen vier mannen. De drie Russen en een Oekraïner worden verdacht van het neerhalen van het vliegtuig. China is weer bezig met nieuwe militaire oefeningen rondom Taiwan. Ze zijn boos omdat er alweer Amerikaanse politici op bezoek zijn, vertelt onze correspondent. China wil laten zien van dit soort bezoeken van parlementsleden vinden wij, keuren wij af. En de VS wil juist laten zien van wij gaan daar gewoon mee door, want we hebben het recht om dat te doen. En we willen Taiwan ook op deze manier blijven steunen. Laatst kwam de voorzitter van de Amerikaanse Tweede Kamer, Nancy Pelosi, al naar Taiwan. Was China toen ook al kwaad over dat land ziet de bezoeken als een erkenning van Taiwan. Taiwan als onafhankelijk land. terwijl zij het zien als een opstandige provincie. En die ene gierige vriend krijgt nog een kans om voor van alles en nog wat een tikkie te sturen. De Geld-app komt met een nieuwe functie, Groepie. Daarmee kun je groepsuitgaven voor een cadeautje of een rondje in de kroeg verrekenen. Een soort uh, wie betaalt wat dus. Volgens Tikkie zitten een hoop mensen op die nieuwe functie te wachten. Sinds de start van de app is er al meer dan 16 miljard euro afgetikt. En weer een medaille op de Europese kampioenschappen. Nienke Brinkman finishte als derde bij de marathon en wint dus brons. En dat terwijl het helemaal niet lekker ging met haar, een groot deel van de race had ze nogal last van haar maag. Ik kon ook niet meer drinken eigenlijk. En toen de laatste de weg hier, de laatste twee kilometer, wilde ik... Ja, ik kon eigenlijk niet meer. Dus qua, um, ik moest echt bijna... O, ja, nou ja, alles kwam er bijna uit. Maar ik wilde ook niet mijn medaille opgeven. Dus ik ben echt heel blij dat ik nog een medaille... Het is de eerste EK-medaille ooit voor een Nederlandse vrouw op de marathon. Het weer, een beetje broeierig dagje, trekken wolken over. Op sommige plekken kan een buitje of een onweersbui vallen. Het is 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens op de A22 van Beverwijk naar Velsen bij de Velsertunnel. Daarbij is heel veel vis op de rijbaan beland. De rechter rijstrook is momenteel dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. Maar duurt waarschijnlijk wel tot vanavond 10 uur voor de weg weer open gaat. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het extra druk tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Velsen. Daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en ZFM! Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Daar word je toch wel vrolijk van, hè? De deun uit de jaren 80 van Kevin uh, Christopher. Joren, one step closer to you, wat een lekker weer is het vraag. Eigenlijk zouden we gewoon eventjes uh, richting uh, strand moeten gaan. Uh, goedemiddag, Benno. Ja, goedemiddag Rob, inderdaad. Ik zit even te kijken op de live webcam van uh, de beats uh, van, van Zandvoort natuurlijk. En het is uh, zeer gezellig drukken, niet bomvol. Uh, ik denk niet dat er honderdduizend man aan het strand zit momenteel. Maar het zal het niet weer oplopen. Uh, veel mensen in zee ook, uh, dat weer wel. Ondanks natuurlijk de oostenwind. Wat natuurlijk altijd een beetje linker. Ik was gisteren trouwens ook op het strand. En... Um... En ben in zee gegaan. Ja? Nou, ging het, het goed? Ja, nou, dus sinds, 20, sinds 20 jaar. Sinds 20 zo, jaar. zo, oh, ja, zo, ja, ja, ja. Benno. Zo. Ja, ik, uh, ik durf doe het ook. Ja, maar niet verder tot aan mijn knieën. Uh, dat mag verder niet van meneer Brokmeijer. Dan moet je niet verder tot aan je knieën. Maar je voelt echt die zee aan je trekken. Dat is uh, heel, ja. heel, heel bijzonder. En er kwamen zat... toch weer uh, meldingen binnen ook uh, via 112 uh, ja, van uh, diverse ja. mensen vermist en dergelijke. Ja, dat was gisteren heel heftig. Ja. Dat ging tot in de late uurtjes ging dat door van vermisten mensen. Mensen. Nou, ja, Je ja, hoort dan... het he, nu een hoop herrie op het strand uh, ja, ja, op ja, dit plezier. moment. Ja, en, uh, gezellig is het allemaal. En nou, wat gaan we het eerste uur doen? Natuurlijk straks eerst een stukje Zandvoorts nieuws. Dan het weerbericht. En om uh, kwart voor drie rond die tijd gaan we het hebben over met, uh, de zeelmail van Bloemendal. We gaan even praten met de buren. En dat doen we met persoon Ruud Kloek. de, uh, de, de, de grote baas van de reddingsbrigade van uh, Reesburg en Bloemendaal. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, weer een drukke uitzending dus uh, vanmiddag. Zeker, zeker. Even zwaaien naar de mensen thuis. Ja, ja, ja. ja hallo. Ha hallo. Zfm-live.nl kan je live meekijken ja. op de webcam van uh, deze lokale omroep Zfm. Goedemiddag allemaal. Ja, het zal wel grijs of 30 zijn hè, op dit moment. Minstens, minstens. Ja, ja. En, uh, is zijn het zijn behoorlijke, behoorlijke temperatuur op dit moment. Ja. even kijken op, uh, op onze eigen app. Ja, geeft op dit moment de temperatuur van 31 graden aan nou, eh, hier in Zandvoort. Uh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, wij zitten gelukkig met een uh, aircootje, dus uh, wij hebben nergens last van. Zo, is het, nee. we gaan de strand weer verlaten en even lekkere muziek uh, voor je draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. Een hele goede middag allemaal. van uh, Molleco hebben we in het verleden helemaal grijs gedraaid hè, op de radio. Gewoon lekkere dansbare platen, uh, Benno. Ja. ja, normaal gesproken ook Albert-Jan, maar die heeft even een weekendje vrijgenomen. Gelijk. Goedemiddag Albert-Jan, uh, ja. lekker aan het luisteren op dit moment. En blijf dat vooral ook doen, want we hebben heel veel zomershit. Maar we hebben ook uh, na, het, uh, na het volgende plaatje uiteraard het uh, nieuws in het kort... Kan je in het kort uh, vertellen wat je gaat doen zometeen? Ja, zeker. Uh, ik ga natuurlijk hebben over uh, wat uh, van de week uh, bekend werd gemaakt. Uh, dat was het uh, duimbehoud die verzoekt de provincie... om een wijziging van de natuurbegunning van Zandvoort... Um, dat is een, uh, op zich wel een logisch verhaal. Maar ik vind het interessanter... het commentaar van Jan Lammers. En dat heb ik hierin meegenomen. En dan natuurlijk het uh, Spaarland... die uh, uh, uh, faciliteert eigenlijk mensen... die het strand willen schoonmaken. Daar gaan we het ook even over hebben. Goeie zaak, hoor. Um, ja. zometeen. Zon, zee, strand... en het geluid van de zomer. Zie FM. <lacht> hoor je nu overal...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 Of Mars. She holds me back, or she goes too far. Winding me up just to let me down. So emotional, gagging down There's more to this than meets the eye. The devil woman, locked inside. With the foreman rising, I was scared. I think I was possessed. I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 Explain, you never know if you're in frame. Tying up with elastic words, I'm on a countdown to lying. Her blood was hot, she burned so bright, and neon on side there in the night. It's hard to say if I went too far, my heart still bears a scar. I just want Je zal maar lekker op het strand zitten of uh, liggen op dit moment. en uh, Deze muziek hoor je, hoor je dan bij je eigen lokale omroep. Uh, een lekkere zomerse uh, van alweer een aantal jaren geleden. Benno, ja. dat was uh, Maxi Priest en uh, Close to You. Is dat zo? Ja, dat okay. is zo. Ja, nou ja, wat zit er tussen <laughs> Twee meter of zo uh, ja, okay. op dit moment. Ja. Nou, Benno, ja. uh, nu ik je toch spreken uh, ja. Is er nog wel het een en ander gebeurd de afgelopen week? Nou ja, zeker Rob. En gelukkig hou jij dat ook zeer nauwgezet erbij. En daar, daar profiteert de luisteraar van. En onder andere een belangrijk bericht was het... Uh... Over het Duimhout. Stichting Duimhout heeft 9 augustus laten weten... dat ze een formeel verzoek hebben ingediend bij de provincie Noord-Holland... voor wijziging van de natuurvergunning van het circuitpark Zandvoort. Duimhout vraagt om de toegestane uitstoot van stikstof... met minimaal 50% terug te brengen door over te schakelen op schone auto's. En dat volgens... De duimhout kan het op twee manieren. In de vergunning wordt de mogelijkheid geboden om op 25 dagen per jaar evenementen te organiseren met auto's zonder katalysator. Bekend is dat de auto's zonder katalysator veel meer stikstof uitstoten dan auto's met. Uh, dit kan een factor 5 tot 10 schelen. Uh, andere mogelijkheid is in de vergunning om de mogelijkheid geboden wordt om 237 dagen per jaar met reguliere, dus benzineauto's, gebruik te maken van het circuitpark Zandvoort. Dit gebruik veroorzaakt een grote uitstoot van stikstof. In het kader van de energietransitie en gezien de snelle ontwikkelingen van het gebruik van de elektrische auto's, uh, ligt het in de reden om dit een aantal dagen terug te brengen naar nul en volledig Oh, om te schakelen naar elektrisch rijden. Dus elektrisch race Rob. Nou, nou ja, wat wa wa zullen we zeggen, Benno? Wanneer uh, de je ze niet aankomen? Dat nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat uh, heb je nu ook uh, met die, uh, die fietsend eigenlijk. Hè? Ja. Die, die scheuren je in één keer voorbij, Precies. maar je hoort ze bijna niet. Sir. Nee, daarom. Uh, Oké, okay, uh, nou dat is dus volgens het stichting Duidboud. Dan een re reactie van onze eigen Jan Lammers in het Hamers Dagblad. Jan, zoals iedereen weet, is sportief directeur van Dutch Grand Prix. Uh, en Jan die zegt: ja, de natuurbeschermers hebben in hun idealisme de realiteit enigszins uit het oog verloren. Het gaat om de feiten. Veruit de meeste uitstoot komt door bezoekers die met de auto komen, net zoals bij de grote voetbalwedstrijden. In Zandvoort hebben we de meest duurzame Formule 1 Grand Prix ter wereld neergezet. Een blauwdruk voor andere circuits. Dit komt vooral door onze aanpak van de mobiliteit. Slechts 2% van de bezoekers vorig jaar kwam met de auto. Ik geloof dat ze dat trouwens drie, dit jaar terug willen brengen naar ongeveer nul of zo. Dat was. Uh, in ieder geval, uh, ze gaan het verder aanscherpen, maar we hebben het verder aangescherpt. Natuurorganisaties, volgens Jan, zouden trots moeten zijn op wat Dutch GP bijdraagt. Het is ongekend wat hier is geflikt. De verhoudingen zijn zoek. In de discussie over het uh, circuit uh, zijn dus de verhoudingen zoek, meent de Jan Lammers. Ik koester de natuur hier enorm. Ik geniet er elke dag van, maar... Kijk ook eens wat aan uitstoot kost als het verkeer in Harlem stilstaat voor de brug over het Spaarne. Omdat er een bootje met twee gepensioneerden voorbij tuft. Het is de perceptie dat racewagens zulke grote vervuilers zouden zijn. Nou ja, en daar, ik denk dat Jan, net zoals ik, zich bot en blauw ergert voor al die mensen die steeds bij al die bruggen in Haarlem. Want het zijn er nogal wat, hè, die bruggen in Harlem. Um, en dan inderdaad voor een aantal vakantiegangers in hun uh, motorbootjes langs varen en, en als je ziet hoeveel mensen daar dan staan te, te wachten. En vaak nog ook nog met draaiende motoren. Dat is dan, uh, dat is wat. Um, is ook helemaal niet goed voor je auto uh, of motor. Uh, nee, uh, precies. <lacht> nou, dan een ander bericht. Uh, dan gaan we weer gezellig naar het strand. Het strand van Zandvoort wordt regelmatig schoongemaakt. Uh, toch ligt er vaak zwerfafval. Bezoekers laat dat achter. Het waait het het strand op of spoelt vanuit de Noordzee aan. Daarom wordt het hele jaar door verschillende beach clean-ups georganiseerd... om het strand van Zandvoort op te ruinen. Spaanlanden, u weet wel, die organisatie die de vuilnisbakken leegt... die ondersteunt niet-commerciële clean-ups... en faciliteert door het uitlenen van afvalzakken, prikkers, grijpers en eventueel een, zelfs een afvalcontainer... Wil je ook meehelpen, dan zijn er verschillende clean-up-acties... die Spaneland ondersteunen. Waaronder, nou ja, wat morgen afloopt, de Boscales Beach Clean-Up Tour. En daar hebben we vorige week over gesproken. Dan is er nog de... Het is maandag trouwens, de ja. laatste dag in Zandvoort. Ja, oh ja, maandag. Ja, Sorry, ik was even een dagje te, te ver. Dan hebben we nog de Plastic Soup Walk. Dat is ook allemaal van Juttersgeluk.nl. We hebben nog Schoonwandelen Zandvoort. En dat is uh, even kijken over oh, Facebook pagina's. Facebook.com slash Schoonwandelen Zandvoort. Daar kan je allemaal opgeven en meedoen. Maar wil je zelf ook graag een actie organiseren? Dan kan dat natuurlijk ook, als je ondersteuning heb, wil hebben van Spaarderlanden, even een e-mailtje naar infospaarlanden.nl Oké, okay, dankjewel. Het nieuws uh, uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. Uh, ja, inderdaad. Ook. En daarvan kun je alles terugvinden. En ook natuurlijk uh, het weer waar we het straks even over gaan hebben. Heel goed. Mm. En uh, mocht je naar uh, de Dutch uh, GP uh, toekomen... dan uh, ga je niet met de auto, maar gewoon op de fiets. Op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe.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 Put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown Yo, you sweet life and town, town. If town Even tell you say I love you, no day for me young gow, oh young gow Not tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh. Oh I see me go to Zeker langskomen. Dit was uh, Rema in uh, Calm Down. Doe ook. Zie je <laughs> je zou maar uh, druk uh, moeten werken met dit. Zo. Uh, dan word je toch helemaal gek. Ja. Op dit moment uh, 31 graden hier in Sanford. Maar uh, ja, wat gaat het weer allemaal doen de komende dagen, Benno? Nou ja, morgen ook 31 graden. En uh, de kans op 0,1 millimeter regen. En de wind zal 4 boven zijn. Met een UV-straling van 6 Um, en dan de komende dagen, de komende week... Ja, vanaf maandag gaat de temperatuur... toch wel weer uh, beheerlijk omlaag. Uh, van uh, maandag 25 graden... met kans op uh, 1 mm regen. Uh, de wind blijft eigenlijk... Uh, uh, uh, ja, zwak... Uh, drie boven met en, en draait naar westen tot zuidwesten tot, uh, west tot zuidwest tot <laughs> west-zuidwest. Dat kan ook allemaal. West-zuidwest, maar uh, we zitten nu toch nog uh, in de oosten. Hoe Ja, dit? we zitten nu in nu is noordoosten ja, ja. noordoost. En uh, nou dat blijft eigenlijk zo als die wind gaat draaien naar west en zuidwest en west-zuidwest, dan um, gaat hij wordt uh, niet harder dan vier. En we krijgen maximaal de komende week tot 4 mm regen. En dat is de verwachting natuurlijk. Sekt alleen maar voor Zandvoort. De temperatuur gaat van dalen. Maandag begint hij naar 25, en dan woensdag 23. En eind van de week zakt hij naar 21 graden. Dan gaan we het zelfs koud krijgen. Nou, ben, ja, nou, maar als je het weer van nu gewend bent. Het scheelt wel 10 graden, ja, ja dus inderdaad. Het is wel een wereld van verschil. Dus dat is het eigenlijk voor. En natuurlijk de UV-straling, die evenredig zakt hij ook van 6 naar zelfs 2. Uh, dat is ook wel weer lekker. Oké, okay, okay. ja, dat is beter om dan in de zon te zitten dan nu. Als die schijnt wel, ja. Uitkijken ja. inderdaad. Want Je moet flink smeren op dit moment als je op het strand aanwezig bent. Ja, Goedemiddag leuk dat je de radio aan hebt op de lokale omroep hier in Zandvoort. Tot aan vijf uur zijn wij er en wil je het weer nalezen trouwens? Kijk ook gewoon even op onze eigen ZFM app. Ook daar vind je het weer in Zandvoort. Zo heet de rubriek ook... Waar je op kan klikken, weer in Zandvoort. En dan blijf je op de hoogte van het weer. Je raadt het nooit, in Zandvoort. Dat was het weer. Zie het in Zandvoort. Weet je wat, we gaan een hele hoop gauwe ouwe bij elkaar draaien. Got me wanting you, honey. Ah, uh, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. dit van een uh, studioproject uit Zandvoort. Uh, nee, uit ja, Nederland, Niet uit Zandvoort. De <laughs> Stars on 45 waren dat. Ja. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, we hadden het er al over. Uh, Benoot is uh, behoorlijk druk uh, in Zandvoort en ook uh, met het verkeer. Jazeker. De gemeente Zandvoort heeft, uh, nou even na één uur vanmiddag, uh, gemeld via Twitter dat de grote parkeerplaatsen in Zandvoort zijn vol. Er kan niet meer geparkeerd worden. Onder andere op de... Boulevard Banar, de grote parkeerplaats De Zuid... en het Louis-David's Carré Garage. Kom met de fiets op het openbaar vervoer. En heb je ook trouwens van de week ook gelezen over openbaar vervoer. Dat de NS met de Formule 1 weekend om de vijf minuten sprinters laten rijden. Ja, verlengde, niet normaal. Verlengde sprinters. Nou, dat is ongelooflijk. Ja, maar moet je met name denken aan de instap- en uitstaptijd. Is ook dan, denk ik, vijf minuten. Ja, ja, ja, zoiets, ja. even hè? rennen, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Snel ja, ja, ja. de trein uit. Uh. Is toch ongelooflijk. En, en dan vertrekt hij weer. En uh, de spoorbomen blijven in Saltvoort uh, gewoon dicht. Ja, en ja. ik zag uh, de borden inmiddels al. Staan van 1 tot en met 5 september het spoor afgesloten. Ja, Dat dus, uh, kan je nagaan. Ja, ja kan en je je er in kan je ook. Ja, is ook alles dicht. Dus uh, nou ja, tot zover. Kom op de fiets. Dankjewel voor deze uh, verkeersinfo. Dus uh, druk in Zandvoort. Hou daar rekening mee. En uh, vooral niet dansen met deze warmte. Tot wel. I pick it up right Ja, dat is flink zweet hoor, als je op dit moment aan het dansen bent. Je hoort de Just Dance, een lekkere zomerse hit van Lady Gaga. Dit is het zomerse ritme van de zee. Het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZFM. En zometeen gaan we naar Ruud Kloek in Bloemendaal. Please, on the track. I'm I request me banana. May i the them banana, far Do You all of them, request me banana. You like, come man, them no mango. go home. They one time, two time, them one more. like, come on, no one go home. They three them four. like, come on, no one go home. have a girl, she named Cassandra. She tell me she straight <laughs> from Colombia, So I make a record. I see 'em stop my yard, I saw 'em play, I saw 'em And tell me, the length and size, them wait. You're not seeing, I saw 'em And tell me, the length and size, them drop. <laughs> I know I go. I know like I'm running now I go. I feel like I'm running now I go. Mr. Way, Mr. Way by Bella in een uh, nieuwe uitvoering door uh, Shaggy. Onder meer joh de, de Banana Song. Nou, de, zaterdagmiddag, de zonnige zaterdagmiddag. En uh, drukte op het strand, uh, Benno. Zeker. En, uh, en... morgen ook uh, een, uh, een zeemuil in uh, Bloemendaal. Daar willen ja. we alles over weten, natuurlijk. Daar willen we alles over weten. En daarvoor hebben we aan de telefoon Ruud Kloek. En Ruud, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ruud, um, nou, wat, hoe, ja, ik, ik wilde je eigenlijk hierbij je titel noemen, maar dat ben ik een beetje kwijt. Ben je nou de voorzitter van Redisburg, uh, Redisburg, ja. oh, de, de Redingsbrigade Bloemendaal? Ruud, um, nou, um, morgen de zeemijl. Hoe, um, hoe staan de zaken ervoor? Ja, ja prachtig weer natuurlijk. Het is, uh, zeewater is 22 graden. De wachtvlucht wordt wel een beetje warm. Hè. Dus we voorspellen 32 graden, dus het zal heel druk worden op het strand. Ja. We hebben nu zo'n rond de 300 inschrijvingen verwachten dat er morgen ook nog wel wat bij komen, maar ja. tot 350 zugs, dan stoppen we, want dat kunnen we veiligen en uh, of daarboven hoort, wordt het uh, rommeltje misschien. Ja, ja, ja. dus uit veiligheid... Ja, dit kunnen we goed doen met veiligheid en dan gaan we niet over de grens. Ja, ja, ja. En, um, ja, het is 1852 meter, hangt een beetje vanaf waar we starten, hè, dat we met, uh, naar de vloed of de eb stromen en dan of de, of de wind over of niet. Ja. Maar het is of bij, de, bij het beach hotel, of bij en dan zwemmen ze daar lopen ze daar naartoe en gooien ze kleren bij de auto en die rijden we terug naar het strand en hun gaan zwemmen terug. En als we aankomen dan gaan ze door de tijdregistratie en weet iedereen niks in zijn tijd. En dan krijgen een herinnering en een flesje drank natuurlijk om het zeewater weg te spoelen. En dat doen we al voor de 64's keer. dus uh, volgend ja. jaar bestaan we 100 jaar en dat is de 65ste. dus dat komt helemaal mooi uit. Oh, oh, wat gaaf, wat gaaf. Ja, dit staat helemaal los natuurlijk, tenminste, we kennen, iedereen ja. kent de nieuwjaarsduik, hè? Dat is uh, ja, ja, ook dat al is 100 jaar bij, bij Bloemendaal, geloof ik, of in Zandvoort. Ja. Um, ja, Zandvoort is begonnen, hè? Eerlijk is eerlijk. Ja, ja. De zwemvereniging New is er in Zandvoort mee begonnen en die zagen dat als een, uh, als een opening van het nieuwe... Uh, uh, een zwemseizoen. Oké. Okay. En toen gingen ze dan de zee in om een duik te maken. Toen was de KZB, de Pomp, of Koen de Wolf waar in het begin heel boos over. En nu is het gewoon een traditie geworden. Nu staan er uh, duizenden mensen. En nu, uh, ja. Je valt een oh. beetje weg, Ruud. Uh, Oké, okay. goed. Um, dan het uh, actuele uh, weer, uh, zaken. Um, hoe is het? Uh, is het lekker, lekker vol, denk ik, bij jullie op Bloemendaal? Ja, op stand is goed druk hoor. Ja. ja. Het is echt, uh, lekker druk. Iedereen uh, zit, ja. Yeah. Ja, te genieten, maar het zit wel een met je vol. En heeft de reddingsbrigade dan het druk? Nou ja, we surveilleren en Er gebeuren gewoon niet zo ernstige dingen. We hadden net een vrouw met allergische reactie. Oké. Okay. En dat is dan ook het ergste van vandaag. Ja, ja, ja. Dus dat, ja meestal is het toch in de uh, namiddag tot avond dat ellende begint. Ja, dan, dan, dan heb je vaak die warmtebevangingen en dat soort dingen. Ja. Maar het is ook wel zo, als het heel druk op strand is, gebeuren er eigenlijk relatief gezien weinig dingen. Oké. Okay ja wat okay. kindjes kwijt en zo weet je wel ja, ja ja ja dat wat? is normaal Dan je weer terug. ik hoop al dat er even 18 achttien overblijft <laughs> Nou, een snoepert. En, um, zeg, Ruud, um, gisteren us, was er in het, uh, het wet een duinmeer meer in, in de met duinen. Wat, werd er nog, nou, is nog steeds niet gevonden, tenminste volgens ja, onze informatie. Nu, nee, ik zit nu in de duinen. Oh, je bent in de duinen. Oké. Okay. We zijn aan het reggen, maar uh, nee, er is nog niks gevonden. Nee, nee, nee. nee, nee. En, maar wat was de rol van de reddingsbrigade Bloemendaal gisteren in de zoektocht? Wij zijn gisteren gebeld of we wilden helpen door de brandweer. Ja. Of gepiepte. Ja. toen zijn we erheen gegaan en toen vroegen we ze een bootje. Hebben we een bootje erin gegooid. Ja. En op de duikers te vervoeren. En toen hebben we Zandvoort ook erbij geplaatst. Ja. Ook met een boot geweest. Oké. Okay. En uh, er waren drie duikteams. Amsterdam, nieuw en Amstelveen of zo weet ik niet helemaal. Zo. So. Ja. En die hebben... Uh, ja, proberen te duiken. En uh, uh, ja, met, met, met, het zit ongelooflijk veel wier op de grond. Oké. Okay. Dus daar zou eventueel die zwemmer in kunnen liggen. En uh, ja, dat konden ze niet goed zien. En na een bepaalde tijd vond de officier van dienst het uh, genoeg. Omdat het dan eigenlijk al niet meer de overlevenskansen zou zijn. Ja, ja. En uh, ze moesten weer terug naar hun, uh, naar hun post, zeg maar, voor andere uh, ja, werkzaamheden. ja en nu ja. vandaag is het een, team, een speciaal team voor de politie met een boot en een sonar erin. Die zijn aan het varen, of die zoon zit dan bij ons aan een bootje en die vaart een bootje voor ons. En er is een andere team, de een andere boot van hun, die is aan het ja, ja, ja. Maar ja, ze hebben nog niks gevonden. Ze zijn al anderhalf uur bezig, denk ik. Ja, en het is natuurlijk een vrij groot meer. Het werd het grootste meer van, ja. uh, van uh, Kennemenduinen. Um... Ja, een meter of negen diep. Dus ja, het ja, ja, het is wel diep hè, 9 meter. Ja, ja. dus, uh, Oké, okay, nou, uh, veel succes en sterkte daar, want uh, dan, het is natuurlijk ja. bloedheet, denk ik, de, bij het water. Ja, ja, ja, het is wel warm hier, maar heb je hier wat schaduwplekken, plek. dus uh, dan moet ik ook maar verkoeling. Oké, oh. okay, nou, en nu morgen in ieder geval de zeemijl, daar kunnen nog morgen, wat mensen meedoen ja, hè, begrijp ik? Het start, het start, we gaan om half 1 lopen, om 1 uur is de start. Ja. Dus ze kunnen tot 12 uur inschrijven op de post van de kentering. Oké, okay, dus iedereen die nog 1800 meter wil zwemmen morgen in zee... onder begeleiding ja, van de reddingsbrigade. Ja, dat is een van de weinige zeezwemwedstrijden die er zijn... of zwemtochten. En een veel mensen gebruiken het ook voor uh, een wets, apart wedstrijd met prestatie. En een heleboel van die wedstrijdspelers gebruiken het ook als voorbereiding... voor de triatlon van Almere. Oh ja... Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dus, ja. Maar het is natuurlijk heerlijk water om nu te zwemmen. Voor. Ja, ja, ja, ja, ja. Ruud, nog één uh, vraag uh, van mij. Heeft ook uh, de, de reddingsbrigade van uh, Zandvoort uh, morgen nog een taak bij jullie? Ja, oh ja, de, de reddingsbrigade van Zandvoort die komt altijd, of ze moeten het te druk hebben. Maar normaal gesproken komen ze altijd met twee, drie bootjes helpen. Maar het kan wezen dat het morgen natuurlijk zo druk is in Zandvoort dat ze daar de toeristen moeten beveiligen. En dan, uh, ja, daar zullen ze misschien afvakken, maar ze proberen altijd om even erbij te zijn. Hartstikke leuk, ja, die samenwerking. On onwijs goed samen met Zandvoort Ja. Oké, okay, Ruud. Nou, succes in het wed en, um, en morgen natuurlijk met de Zeemoeil van Bloemendaal. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, nou, doei. Hoi, hoi. Iemand zei, dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.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 ...nederpopplaat uit de uh, jaren tachtig... Ja, van Hans de Boy. En hij heeft nog even geprobeerd om weer uh, terug te komen... ...maar dat had hij beter niet kunnen doen eigenlijk. Toen uh, kon hij nog uh, lekker zingen... ...met uh, zijn single uh, Annabel... ...weekend, die plaat iets. Nou Benno, we hadden net... Uh, ...daarvoor hadden we Ruud uh, Kloek... ...van uh, de Rijkspigade Bloemendaal... Uh, ...in de uitzending. Ja. En hij was daar ter plekke bij uh, de zoektocht... Uh, ...inderdaad uh, naar de man... Uh, ...in het uh, wets... Ja, de Poolse meneer die sinds gisterenmiddag of gisteravond vermist is. En, um, en waar natuurlijk naastig naar gezocht wordt. En er was een incident, gisteravond speelde dat allemaal. Tegelijkertijd met een hele grote duimbrand. Nou, heel groot. Een 1 hectare was het, uh, wat uiteindelijk afgebrand is. Maar er moest wel een enorme brandweer inzet komen. En er werd uh, 1500 meter slang uitgelegd. Met, Niet normaal 1500 meter. Met, nou, het kan wel meer hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat zijn, ze hebben tot 2 kilometer. Bakken aan slang hebben ze gewoon. En dat kan allemaal uitgerold worden. Aan elkaar de... gekoppeld uh, Ja precies. Allemaal. En als je daar pompen tussen zetten, dan kan je kilometers lang... kunnen ze wat dat betreft water op transport zetten. En uiteindelijk uh, de duin in. In dit geval de duin in natuurlijk. Ja, maar je hebt natuurlijk ook de tankwagen. En, hier. en je zou eventueel nog... Uh... Ja, daar heb je een mooie bename voor. Ik ben hem even kwijt. De helikopter met de zak kunnen reageren. Ja, regelen. inderdaad. En, um, ja, de waterwagens, zoals worden genoemd, die worden eigenlijk gebruikt voor uh, de tijd te overbruggen tot het groot watertransport, zoals dat wordt genoemd, uh, klaar is. Want het kost natuurlijk tijd om die slang van 1500 meter uit te rollen, of langer of korter. En, uh, en dat water dan eigenlijk op transport te zetten door die slang heen. Um, en daarvoor gebruiken ze die waterwagens en daar hebben we er acht van in de regio. Dus dat is uh, wat dat betreft... Uh, en elke waterwagen heeft 17.000 liter water bij zich. Wauw. Ja. Jeetje. Nou, nu we toch uh, over de brandweer hebben... We net een melding binnengekregen van een uh, buitenbrand bij uh, Bruna. Op de ah, grote Krocht. Ja. En daar is uh, de spuit uit Zandvoort Noord naar Onderweg. Het doet het rustig aan. Dus ik hoop maar dat het niet ten nadeel is van de brand. Nee, nee. Dat is niet de bedoeling in ieder geval. Nou, zometeen in het volgende uur meer nieuws bij Zandvoort op zaterdag. Wij gaan gewoon op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn Benno en ik er nog twee uur lang met inderdaad Zandvoort op zaterdag. En Gelukkig hebben wij een airco in de studio, want buiten momenteel 31 graden. En als geen airco' zouden hebben, dan zouden we hier wegzwemmen. denk ik. Dat ik denk heb. ik ook, dan, ja, ja. Nou ja, wij zeggen graag tot zometeen in de laatste plaat voor het nieuws en weer van drie uh, uur. Dat is een uh, disco-klassieker van Shaka Khan en Ain't Nobody.